Op een begraafplaats in Tollebeek in Flevoland zijn zo'n 25 grafstenen vernield. De grafschennis werd aan het einde van de middag ontdekt door een bezoeker van de begraafplaats. De politie heeft goede hoop dat er sporen van de daders kunnen worden gevonden en roept de gedupeerden op om aangifte te doen. Natuurorganisatie Brabants Landschap raadt iedereen af om de komende weken natuurgebieden in de omgeving van Vught en Boksel te bezoeken. Door het noodweer van gisteravond zijn de gebieden onveilig, omdat overhangende bomen en bijna afgebroken takken naar beneden kunnen komen. Vooral in de gemeente Vught is de schade groot na de hevige onweersbuien. Zeker veertig huizen zijn beschadigd en tientallen auto's werden vernield. Een boerderij staat op instorten.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 Zandvoort heeft het. En jij beleeft het. Zon, zee, zee. Zandvoort. En zomerhits. CFM. Dit is de zomer van ZFM, Met nu tap Teppie. Aflevering 730 alweer. Ja, we zijn begonnen met Dreamscapes. Prachtig nummer van Karunes. Karunesmusic.com. En deze uh, CD heet Enchancements Compilations nummer 2. Mijn naam is Ben Oveugender en ik zeg nogmaals hartelijk welkom bij Peaceful Radio. En we gaan verder met de Seven Sacred Flames van Erik Bergloent.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 Oh, money, money, money. Ik heb het dan mantras voor Turbulent Times van Deva Premal, een solo project van haar. En wat normaal treedt op met Maiten en uh, Manus. Maar dit keer ging Deva Premal samen met de Koyita Monks of Tibet. Allemaal van het label Osho.nl. Tenminste, via, dat Osho, via dit label is het uh, tot mij gekomen.